Het was dat van Adele, Rolling yeah. in the Deep. Yeah. Heb je daar bijzondere herinneringen aan, aan dit nummer? Nou, ik vind Adele gewoon uh, een prachtige vrouw. Die heeft natuurlijk een waanzinnig repertoire en personage neergezet. En Rolling in the Deep, uh, qua textuur ook van We could have had it all. Uh, ik, ik heb uh, best een tijd, mocht je wel weten, ben ik redelijk depressief geweest. Uh, dus eigenlijk pas mensen hadden dat veel eerder verwacht dan naar de hersenbloeding. Dus pas twintig jaar later is dat gekomen. Uh, en daar ben ik ook weer voor in therapie, omdat ik ja, uh, vaak de, de plank misla. Uh, voor mezelf heb ik het idee: ik heb geen voorwaardig. Nou, voorwaardig leven het klinkt heel zwaar, maar ik ben arbeidsongeschikt geraakt daardoor. De meest simpele dingen gaan niet. Als ik boodschap ga doen, vergeet ik de helft. Ik ben altijd met de auto kwijt, ik moet alles op zoek. We hebben een zoon uh, ik vergeet waar die is als hij weg is of hoe laat hij thuis komt. Uh, weet je? Nou ik maak het heel zwaar, maar in de praktijk is het ook lastig natuurlijk. Mm -hmm. We ja. wilden graag meerdere kinderen, maar na één hebben we bedacht van nou, het is genoeg. Want toen ik een keer een zoontje of een vriendje van hem meenam toen hij heel klein was, heb ik een aanrijding gehad. En we hebben gedacht van laten we gewoon blij zijn en dankbaar dat we een zoon hebben. En dan kan ook voor hem de volledige aandacht er zijn. Mm -hmm. Mijn man is vaak voor zijn werk in het buitenland. En uh, we hebben gewoon een open huis, dus er mogen altijd kinderen komen spelen, logeren. Dus en hij vindt het prima. Ja. ja. En dat was de vraag niet, hè? Ik ben altijd nog no. zo uit dat de vraag Ik wilde eigenlijk okay. iets anders... Ik, ik merk dat jij het heel negatief maakt vanuit jouzelf. Maar als ja. ik jou zo zie en hoor, vooral hoor, ja. dan ja, zie ik daar een heel positieve vrouw zitten. En ik denk dat jij ja, veel positiever overkomt. En ook bent als ja. dat jij jouw eigen ja, ik beeld het is, is. De, ja, ik, En ik ben Ik ga er ook voor in, in therapieën weer. Ik ben één keer in de zoveel tijd ga ik kijken van wat kan ik doen om weer een beetje bij te schaven. Ik, ben, ik kan weer auto rijden. Dat hebben ze ook altijd gedacht dat dat niet komt vanwege de hemianopsie. Dus ik probeer steeds wel de lat hoger te leggen. En ik merk de laatste tijd ook gewoon dat ik een beetje in een soort van dip dal zat van... Uh, ja, uh, mijn zelfbeeld klopt gewoon niet. Ik, uh, ik voel me denk ik soms minder waardig omdat ik niet meer werk. Uh, omdat mijn man vaak thuis dingen moet opvangen, zeg maar, die mij niet lukken. Terwijl andere mensen, zoals ik, zeggen van... Ja, maar ik ben altijd hartstikke positief. En uh, je pakt heel veel aan, maar je hey. ziet me dan niet thuis, zeg maar, zitten van... Oh, het is me niet gelukt of het gaat niet. En... Ja, twee van de vier keer de helft moet ik afspraken die ik gemaakt heb afzeggen... kan ik niet opkomen dagen, omdat ik toch niet red. Ja. Ik wil van alles, ja. maar dat lukt me gewoon niet altijd. Maar dat, dat geldt eigenlijk wel toe voor iedereen, ja, niet alleen je, voor mij. je he. kunt wel heel mooi zingen. Nou, ja. dank je wel. het ja. ja. is ja, ook een inderdaad. beetje, denk Het ja. klinkt het dus wel. Maar, ja. Ja, waar ga je nu ik zingen? Doe, ik wat? ga nu zingen... Um, Hij heeft ook met piano een compositie gemaakt... van uh, de prelude in zee, Ave Maria en Heaven van Doe. We zijn ja? benieuwd. Ja, ja, heel mooi. Goed zo. Ja. Live bij de lokale omroepgroepen. our younger years there was only you and me we were young and wild and free And baby you're all that i want when you're lying here in my arms i'm finding it hard to believe we're in heaven and love is all that i heart isn't too hard to see we're in heaven in your life. into a